Het is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. In veel Europa lag Occupy-manifestaties. Het zijn protesten tegen de rol van bankiers, politici en grote investeerders in de financiële crisis. In Nederland zijn de grootste demonstraties in Amsterdam en in Den Haag. In Rome waren ongeregeldheden die door de politie met waterkanonnen en traangas werden beëindigd. In de Libische Hoofdstad Tripoli gelden extra veiligheidsmaatregelen... ...sinds er gisteren voor het eerst in weken weer is gevochten... ...met aanhangers van de verdreven kolonel Gaddafi. In de buurten waar de schermutselingen plaatsvonden... ...zijn extra wegversperringen geplaatst. De politie is verder van huis tot huis gegaan... ...om Gaddafi-strijders op te sporen. Op het vliegveld van Saba is gedemonstreerd... ...tegen de komst van zes fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Volgens de betogers zijn ze tweede rangs burgers geworden... ...sinds het eiland een jaar geleden een bijzondere gemeente van Nederland werd... Zo zouden de levensstandaard en het onderwijs alleen maar achteruit zijn gegaan. De parlementariërs brengen de komende dagen een bezoek aan alle Antilliaanse eilanden. Hendrikje van Andel Schipper, die 115 jaar oud is geworden, had zeldzame veranderingen in haar DNA. Die lijken haar te hebben beschermd tegen ouderdomsziekte als dementie en aderverkalking. Dat hebben Nederlandse onderzoekers bekendgemaakt. Hendrikje van Andel was de oudste mens ter wereld. Ze had haar lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. De wielerklassieker de Ronde van Lombardije is gewonnen door Oliver Zauk. De Zwitser reed op de laatste klim weg en had aan de finish in Lecco een kleine voorsprong op vijf achtervolgers. De Ronde van Lombardije is de laatste koers die meetelt voor de wereldbeker. Die prijs was al binnengehaald door de Belg Philippe Gilbert. En dan het weer, vannacht helder en minimaal rond 2 graden met in het oosten kans op vorst aan de grond. Morgen is dat mist, maar al snel opnieuw veel zon, Middagtemperatuur dan tussen 11 en 14 graden. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de randstad viel op de A1 Amsterdam bij 1 4 kilometer. En op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Haarlem Zuid en Knopendraasdorp 3. A27 Almere Utrecht bij Hilversum 3 kilometer. De linkerrijs is dicht. En dat komt door een spoedreparatie. Tot zover de verkeersinformatie.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 6.9 CFM. CFM. ook op internet. Huh? Play the game of life and I'll beat ya you, Show me what So picture your love and lie to the ditches P.S. Hunky van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 Hallo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 Zongen ik het mooiste lied Er is een nacht waarvan ik dacht Dat ik het nooit beleven zou Maar vannacht beleef ik het met jou